naar zijn werk maakte hij zich zorgen. Hij schoof ze weer van zich af met de gedachte dat er toch niets aan te doen was, wat hij ook deed. Ik voel me alleen goed als ik op mijn zenuwen leef, dacht hij. Dan draait de motor weer even. En hij vroeg zich af hoe dat moest gaan als hij met pensioen was. Haal ik niet, dacht hij somber. Nicoline blijft alleen voor ze het weet. Dat stemde hem triest. Hij stelde zich haar voor, alleen met de katten, een borrel drinkend in haar eentje... ...meer borrels dan iemand neemt die vrolijk is. Tegelijk kon hij bij die voorstelling een gevoel van opluchting, omdat hij zelf dan van zijn werk af zou zijn, niet helemaal onderdrukken. Die last zou hij in ieder geval kwijt zijn. Hij dacht erover hoe het verder zou gaan als hij alleen een hartinfarct zou krijgen en in leven zou blijven. Hij stelde zich de revalidatie voor, de halve dagen opnieuw op het bureau, veel te gauw om van de andere helft te genieten... En hij zag alles uitzichtloos. Werk, pensioen, hartinfarct. Het zou allemaal tot niets leiden. In ieder geval niet tot een bevredigende situatie. Morgen. Dag Joop. Dag Sien. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Alt. Dag, Dag Manda. Bart. Ik schrijf aan die De Vlaming... Wat schrijf ik, geachte heer, geachte heer of geachte heer de Vlaming? Weet je dat ik daar vanochtend, toen ik hier naartoe liep, aan gedacht heb? Ik dacht, wat zal Maarten nu schrijven? Geachte heer of geachte heer de Vlaming? Is het verdond? Is dat waar, Bart? Het is werkelijk waar. Maar het lag ook wel een beetje voor de hand natuurlijk. Want ik wist dat je die brief moest schrijven. Dus dan gaan je gedachten onwillekeurig in die richting. We beginnen de allure van echt kwijt te krijgen. <laughs> maar te sparen, dan moet ik mijn ontslag nemen. Geachte heer, de Vlaming. Als je alleen bent, dan recht je twee kamers. Behalve als je één kamer hebt. Dan mag je niet in twee kamers. En als je samen bent, mag je wel. Want dan heb je drie kamers. Dus ik zou eigenlijk aan drie kamerlijnen kunnen plaatsen. ken jij het artikel van de Vlaming over vrouwen en seksualiteit? Nee. Er verandert toch veel. In mijn tijd werd daar niet over geschreven. Tegenwoordig is het zelfs op de televisie. Open en bloot. Ik was blij dat ik het gisteravond niet kon zien... ...omdat ik aan de telefoon geroepen werd... Zou je nu willen uitleggen hoe je gedachtenassociatie in elkaar zit? Maar dat is toch echt niet zo moeilijk te begrijpen. Het ging over een vrouw die te kleine borstjes had. Interessant. Zij leed daaronder, maar haar eerste minnaar heeft haar daar afgeholpen. Die heeft gezegd, klein maar fijn. En mijn volgende de ook? Dat was dan zeker een therapeut. En dat wordt dan zomaar gezegd. Vroeger was zoiets ondenkbaar. Toen mocht dat niet. Toen mocht niets. Een mooie tijd. Nou, dat weet ik niet, hoor. Toen waren ze allemaal gefrustreerd. Of dat nou zo leuk is? Je hoeft niet gefrustreerd te zijn om een mooie tijd te hebben. Hoe je, dat Joop woont. Met een griet, zeker. Hoe doe je? Nou, niks. Ik viste maar wat. Gisteren heb ik in het woordenboek gelezen dat mensen die op 3 mei trouwen een ongelukkig huwelijk krijgen. Hé, hey, uit welke bron werd dat geciteerd? Maar wat mij nog meer trof is dat 3 mei uitgerekend de dag van de kruisvinding blijkt te zijn. <laughs> <laughs> uit welke bron was het dat? Dat weet ik niet meer. Het stond onder trouwen, als ik me niet vergis. Ik ben op 3 mei getrouwd. Ja, dat hadden we begrepen. Dan kun je nagaan wat de waarde van zulke zegswijze is. Misschien denk je dat maar. Ja. Wie zal zeggen wat Nicoline op het ogenblik uitvoert? Nicoline is bij haar moeder. <lacht> Misschien heb je het kruisje nog niet gevonden. <lacht> Amsterdammer met de Amsterdammers. Ja, Maarten, je hebt het zelf uitgelokt. <lacht> Daar ben ik me niet van bewust. Heb ik iets verkeerds gezegd? heb je die uitnodiging al aanvaard? Ja, ik heb besloten haar te aanvaarden. Gelukkig. Sinds ik weet dat jij, omdat je op 27 oktober jarig bent, een uitnodiging van de burgemeester hebt gehad om de feesten ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Amsterdam bij te wonen, is het alsof ik zelf een beetje uitgenodigd ben. Ik praat nergens anders meer over... Ik zeg, op mijn bureau zit iemand en die is uitgenodigd. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, vertel, vertel verder, wat is dat voor man? En dan zeg ik, een knappe bol. En dat probeer ik dan uit te leggen, maar dat is moeilijk. Dus dan zeggen ze, wat heeft hij geschreven? En dan zeg ik, niets, totaal niets, maar er wordt aan gewerkt. Maar dan zeg je toch zeker ook dat jij hier een ijzeren regime voert en dat je de sociale verplichtingen voorop stelt. Uh, ik heb donderdag een afspraak met die man van de margarinefabriek. Zijn er volgens jou nog speciale dingen waar ik op moet letten? Ga even zitten. Uh, wat heb je met hem afgesproken? Dat ik de bibliotheek mag doornemen. Niet het archief. Uh, ik wist eigenlijk niet wat ik daar moest doen. Kijk, wat voor gegevens ze hebben over hun afzet. Maar margarine is toch een nieuw product? Dat, dat is toch niet traditioneel? Het is wel een nieuw product, maar het breekt in in een traditioneel systeem. Als je gegevens zou vinden over de afzet in de verschillende streken van Nederland en onder de verschillende sociale groepen, dan... Zou je de kracht van de traditie kunnen meten? Ja, dat weet ik niet, hoor. Dat, dat zie ik zo niet. Ik ook niet, maar we moeten proberen. Met Koning? Met Jaap, ik hoor net dat Hofland en Uitenhaag donderdag hier komen... voor de functiebeoordeling van Van der Akker en Krij. Ben jij er dan? Ik ben ik in Arnhem. Zorg dan in ieder geval dat er die dag zoveel mogelijk van jouw mensen aanwezig zijn. Ja, natuurlijk. Wie is Uitenhaag? Uitenhaag is de nieuwe man van het hoofdbureau. Goed, maar ik... De margarinefabriek is de oudste margarinefabriek in Nederland. Als je kans zou zien om gedetailleerde gegevens uit die begintijd te vinden, bijvoorbeeld over de afzet in veeteelt en in landbouwgebieden en in de steden en misschien rapporten van vertegenwoordigers over de problemen die ze daarbij ondervinden, dan zou je daaruit kunnen aflezen waar het verzet tegen de vervanging van boter het grootst is. Maar dat is toch historisch onderzoek? Wij zijn toch geen historici? Natuurlijk zijn we historici. Volgens professor Buitenrust-Hettema zijn we cultuurkundigen. Dat is best mogelijk, maar we zijn ook historici. Je kunt geen onderzoek doen naar een traditie zonder historisch onderzoek. Daar ben ik niet voor opgeleid. Daar word je voor opgeleid. Ik ben ook geen historicus. Maar voor die trouwring moet ik net zo goed historisch onderzoek doen. Met koning. Met spel. Dag meneer spel. Dag meneer koning. Ik stoor u toch niet? Nee, u stoort me niet. Omdat ik u zo druk in gesprek hoorde... Jawel, maar dat zet ik direct weer voor het. Ik heb weer iemand voor een interview. Een bakkersdochter uit Groningen. Een pinterwijfje. Mooi. Waar um, woont ze? In Doetinchem. In Doetinchem. Dan kunt u meteen de collectie eens komen bekijken. Dat is een goed idee. Wanneer is dat? Volgende week donderdag, smiddags om half drie. Schikt u dat? Dat is de dag na Sinterklaas. Of is dat een bezwaar? Nee, ik geloof niet meer in Sinterklaas. Half twee bij u? Kom dan om half twaalf. Dan kunt u bij ons lunchen. Half twaalf. Uh, ik verheug me erop. Tot donderdag dan. Tot donderdag. Wat wij doen is cultuur-historisch onderzoek. Je hoeft dat niet meteen te kunnen, maar je moet om te beginnen eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien hebben ze niks, maar dan hebben ze niks. Dat doet er geen bal toe. Ik zal wel eens zien. Ik weet niet of ik dat wel kan. Kijk maar eens. Je hebt altijd. Doet er niets toe hoe lang je ermee bezig bent. Beschouw maar als een oefening. Dag, Gera. Dag, Dag, meneer Bitter. Meneer Bitter. Dag, Anton. Anton, wat smeerden jullie vroeger in Middelburg op je brood toen je nog een jongen was? Margarine. Margarine? Waarom verbaast je dat? Wat was je vader ook weer? Mijn vader was. Schipsmakelaar. scheepsmakelaar. Vreemd? Waarom is dat vreemd? Omdat ik had verwacht dat jullie dan romboter zouden hebben gegeten. Ik houd niet van romboter. Ik houd alleen van margarine. Aten jullie soms roomboter? Dat is een generatie later. Bovendien hoorden mijn grootouders niet tot de hogere standen. Ik heb de kaart af. Wat moet ik nou verder mee? Let's zien. Een mooie kuit. Misschien dat ik achteraf dat zwarte rondje toch beter wit had kunnen maken en dat witte zwart. Ach. Ja, nee, ik uh, kom direct wel terug. Nee, Hans, Hans! We hebben je net nodig. Ja. Nee. Hans. Kun je hem zo bijwerken dat er een dia van gemaakt kan worden? Hm. Ja. Oh, ogenblik. Met Koning. Met Ritzaad. Dat ik het ben jij donderdag de een. Dat was ik wel van plan. Heb je de stukken al dat gelezen? Wel, ja. Nog niet. Oh. Dan zul je niet weten wat je leest. Wat is er dan? Lees ze maar eerst. Ik ja. zal het doen. Ik zou er eigenlijk van tevoren wel even over willen praten. Ja. Een uur eerder? Dan wacht ik je op aan de achterkant van het station. Donderdag half één. Graag. Ja. Gezellig. Kun je dat doen, Hans? Dat kan ik wel doen. Kan ik je straks even spreken? Bij jou? Als dat kan. Ik kom. Eerst nog even met, met Bart bespreken. Hebben jullie mij nog nodig? Ik kwam hier eigenlijk omdat ik je pen heb schoongemaakt. Ik geloof dat die nou wel goed is. God, wat aardig. Het was niks. Ik ben er verdomd blij mee. Als hij weer lekt, dan breng je maar. Wat zal ik nu nog doen? Zullen we daar straks over praten als ik bij Jaring geweest ben? Dan ga ik nou maar aan de mappen. Goed. Donderdag komt iemand van het ministerie om met Manda en Tjitske te praten. Ik ben dan in Arnhem. Kun jij dan zijn? Waarom moet ik er dan wel zijn, als jij er toch ook niet bent? Dat vind ik aardiger. Dat vind ik vind het niet leuk voor ze, als er bijna niemand van ons is. Zien ze ook al niet. Donderdags werk ik altijd thuis. Kun je dat dit keer niet omruilen? Dat kan ik wel, maar in dit geval niet. Waarom niet? Omdat ik dan verantwoordelijk word voor wat er tegen die meneer gezegd wordt, en daarvoor weet ik er te weinig van af. Maar hij vraagt jou niets? Je moet hem alleen maar welkom heten en naar hen toe brengen. Dat kan je wel zeggen, maar als hij dan toch wat vraagt, dan ben ik verantwoordelijk. Je weet toch precies wat ze doen? Jawel, maar ik leg de accenten weer anders. Misschien. Maar ik heb dat punt voor punt opgeschreven. Daar heb ik dan ook mijn bezwaren tegen. Dus je doet het niet? Nee. Het spijt me heel erg voor je, maar dit beschouw ik niet als mijn taak. Ben jij er wel, Ad? Ik ben er. Ik hoef alleen maar een hand te geven dat die meisjes tenminste niet zelf hoeven te ontvangen. Hmm.